Wij beginnen de zogerles 66, pagina 5, 6, uh, de rechterkolom en de, re de regel 46. ...ot bed. Twee. Dus nu gaan we over naar het getal dertien. Er gaan dachten hier... ...want hieruit... ...ja, ik had hier al wat inleiding gegeven... ...van die dertien... Alles, is, alles, is, ...alles hangt aan die dertien. En als we het goed door zullen hebben... Zullen we weten echt goed hoe dat, uh, hoe dat werkt. En hoe dat functioneert. Als we weten, eenmaal weten we hoe dat in het hogere functioneert, dan weten we hoe dat in het lagere functioneert. Eigenlijk. Want van de hogere leren we het lagere en van de lagere leren we het hogere. Het is net als een uh, matrijs, ja, zeg je dat, papa en mama, weet je, het so is net als een matrijs, zeg je dat, matrijs en wat druk, zegel, een ja? maal, ze huh? precies, een maal en, en wat gemalen wordt. En afdruk. Op, afdruk. En, en de afdruk. ja of Zo <coughs> so is het so allemaal. Zo so, so in de hogere, zo so in de lager. Onthoud het er goed. Het is niets anders boven dan beneden. Alleen, alleen het is qua... Het is hoger. Het is eiler. Het is fijner. En, natuurlijk... Uh, en als we het weten hoe dat werkt in de hogere, kunnen we dat alles... Kunnen we het, kunnen we het naar beneden halen. Kunnen we, uh, en één ding, steeds zeggen wij dat het licht brengen we naar beneden, cetera. Het is wel bewezen van spreken. Het is niet zo. De hele kunst is, en op geen andere manier, geen andere manier bestaat het. De manier is altijd zo. Dus al die zesduizend jaar is de manier om licht te ontvangen. Hoe? omhoog te komen... ...daar licht te ontvangen... ...en brengen naar beneden... ...net zoals Moses, Moshe heeft dat gedaan... ...die ging naar de berg op... ...haalde Torah... ...en die bracht het Torah naar beneden... ...zo moeten wij ook doen... ...niet andere manier... ...niet trekken het licht naar beneden... ...naar beneden toe... ...dat is absoluut... Uh, ...komt de mens absoluut tot, tot fiasco ...als hij trekt het licht naar beneden... ...in elke generatie proberen ze dat te doen en steeds fout, en steeds vallen, fal en vallen, en vallen, en herhalen, weer hetzelfde, hetzelfde fout, omhoog komen, dus in in elke situatie hebben we tien verhoudt, in zelf in elke toestand, telkens omhoog komen, boven de parsa daar is Bina, daar uh, verzaligd worden, door het licht van Bina, van haar ontvangen, als het ware, ja, net zoals je doet hier, als je dan gaat ergens in de wintertijd naar, naar, naar Spanje, waar dan ook, naar Canarische eilanden, hij uitblazen als het ware, veel, veel in de natuur zijn, cetera. Ja, dat is, dat is iets anders natuurlijk, maar, en dan keer je terug en ben je weer uh, bestendig voor dat, maar zo moeten we in het geestelijke, dus omhoog gaan, krachten opbrengen omhoog te komen, daar licht ontvangen en brengen hem naar beneden. Dat wel. En dan via de middellijn. Een hele kunst. Maar het getal dertien is, is in, in alle opzichten is uh, absoluut de belangrijkste. <coughs> al het geheelde geheim zit in die dertien. En nu gaat je ons dat vertellen. En daarom is het echt gelukkig zijn dat we het kunnen horen, dat we het kunnen lezen, dat we dit moment kunnen beleven. Probeer, leven dit moment, echt wat we gaan leer, lezen, leven dat en probeer dat in te komen. En van binnen moet je ook zijn van zijn intentie. Laat het aan mij gebeuren dat wat ik leer nu wat boven is, dat het moet op mij komen beneden. Want zo boven, zo beneden. En als we iets leren van boven, moet je wel weten dat als ik leer het van boven, dan moet het ook hier hetzelfde zijn. Ja? Wat niets is in het in in in algemene, wat niet terug te vinden is in een detail van de schepping. Dus alles, overal zit het wel, hetzelfde uh, patroon. Al, alleen dat is al verlossend als we dat weten en ons aanpassen. Dat geeft leven. De rechterkolom, de, de pagina 6. Uh, en iedereen heeft een tekening, als het goed is, bij, uh, van de les 51. Die gaan we behandelen om niet weer tekeningen te maken. Alles zit hier in principe wel voor ons voldoende. De pagina WAV 6. De rechter kolom. De regel 46. Bed. Oudbed. 36. Regel 36, 36. De regel. Ik heb het. 46. Begin huh? helemaal beneden. Ja, maar bij mij staat op regel 36. Hoe kan het? Van boven? dat is dus zo eh geteld denk ik. Kijk, hier is het 30 en dat is het tel je dan weer na 30 telt tel je weer 30. Het is het is geen het staat op het teken. Nee, het is goed. Kijk, hier dan moeten de mensen ook even, ja. Dat ja. Is ja. hey. even concentratie. Ook dat is goed. Even concentratie. Ook dat is goed. Gamzet ook, natuurlijk. jongen ja. Ja. Fouten maken is geweldig. Als wij maar, als wij maar leren aan die fouten. Als wij opstaan daarna en zeggen tegen ons: Ik zal het niet meer doen. Of oh, ik zal proberen dat niet meer te doen. Dat moet je dat wel ja, maar zeggen. Ik doe het niet meer. In ieder geval, de intentie moet zijn. Om, om dat niet te doen. Om, als het niet ja, goed, is, het goed. Dus nog een keer zie je hoe moeilijk het is nu, hoeveel woorden omhaal hebben we altijd wanneer echt wij komen tot echt heilige. Nu is het een absolute heilige plaats. En het is altijd zo. Wanneer komen we tot het heilige, direct komen we dan verstoringen. Ja, het is al wel goed. Het is geweldig dat het zo is want we zullen dat leren, het is altijd zo wanneer, hoe dichter komen wij tot of hoe hoger in het, uh, in het geestelijke in het heilige komen wij aanraking tot het heilige. daar zien we direct verschijn allerlei uh, storingen en dat is normaal zo so is het altijd normaal omdat moeten we zo so zien, onthouden er goed of nemen jezelf op altijd boven, het heilige is altijd een innerlijke kant. En de schepper heeft het zo gemaakt, dus een het de ene tegenover de andere. Dus het heilige is binnen, altijd binnen. En daarboven is altijd een soort omhulseltje van dien. Dus van dien, dus van de gestrengheid. Altijd boven, een laagje altijd moet zijn van dien. Of, of, of zelfs Citra Achra, onreine kracht, altijd omringt uh, het heilige. Het heilige is de kern, is iets wat leeft en dun en fijn en is altijd omringd door, om waarom omringt het zo, omringt, is omringd om niet in te aanraking te laten komen van buitenstaanders. Het heilige moet, we zeggen dat. Bewaar. Uh, we zeggen dat moet uh, bewaard worden, we zeggen dat, ja, het is, hoe heiliger gaan we, hoe steeds uh, geheimzinniger wordt het. Geheimzinniger, geheimzinniger betekent dieper worden. Minder woorden zijn voor nodig om dat, daarover te praten. Duidelijk. En hoe iets wat uiterlijker is, is meer om uit te uh, om te uiten, meer, meer naar buiten. So, steeds, steeds gaan we, dus de hele studie van ons ook, het hele werk aan zichzelf is om steeds in het geheim binnenkomen. En het geheim binnenkomen betekent steeds uh, naar binnenkomen, meer en meer in het heilige. Ja? En hoe dieper je komt, hoe lijkt het wel dat het wel storingen meer zijn. Waarom? Je komt in een dieper geheim. En hoe dieper geheim is, ja, geheim betekent innerlijker. Hoe, hoe sterker is dan de omhulsel, ja, dat elektrische lading, als het ware, van het omhulsel eromheen? Duidelijk, want een het ene tegenover een ander heeft de schepper geschapen. Hoe heiliger dan hoe heb je meer bewaking voor nodig? Kijk nou naar de banken, kijk naar al die. In onze wereld. Hoe meer, waar meer diepte zit, waar meer geheimen zitten, hoe meer bewaking is daarvoor. Ja of niet? Ook in onze wereld precies hetzelfde. Daarom alleen hij, zij, hij of zij die steeds bereid is aan zichzelf te werken, te overwinnen. En steeds overwinnen. Nog meer komen we die, die, dieper tot, het, tot, tot het geheimen van het, van het heelal. En naarmate het geheimen van het heelal ons go, go, uh, bekend in de oren klinken in het diep, in het, van binnen. Des te dieper, des te uh, uh, dichter komen we tot de waarheid. Tot onze vervulling. En, en als iemand wil van buiten. Uh, Uiterlijke dingen doen, dan zie je ook hoe het uiterlijk leven is. Uh, de mens vandaag leeft en vandaag is het dat en morgen is het dat niet. Ja? Iemand die schenkt veel aandacht aan het, aan het lichamelijke. Wat deed wat de hij dan? Ja, Eén bacterie en dan kan je niet, niet meer skiën. Ja? Hij uh, is een kampioen. Eén bacterie uh, met al zijn jaren heeft hij daarvoor gedaan. En één bacterie en dan ligt hij helemaal in bed en niets. Dus investeren in het innerlijke, dat is iets waar geen bacterie kan binnenkomen. Eindelijk? En nu komen we tot een groot geheim, uh, dat we langzamerhand een geheim van mysterie van de dertien, het getal dertien, het mysterie van verlossing zit daarin, in het, in het getal dertien en geduldig en openstaan eigenlijk moet ik, hoef ik niet zoveel vaker, vaker te herhalen meer iedereen van jullie is al klaar daarvoor om dat te doen ik voel geen tegenstand en dat is belangrijk hier moeten we geen tegenstand hebben hoe minder tegenstand hier we aan de dag brengen hoe meer we in één richting gaan hier. Ieder is al het allerhoogste ontvangen, en het allerbeste ontvangen. Al het 46 bed de rechter kolom Vata neva er in jan mispar yud gimel En nu zullen wij het aspect van het getal dertien yud gimel Uiteenzetten. We dachten dat 47 misparze niet hades, we jadza tikun, 48 tikun apart And En weet dat dit getal niet getal, is iets nieuws gekomen en uh, uitgekomen is, in de wereld van correctie, en de wereld van correctie, dat is absoluut. Basode, in het geheim van, 48, Tykuna Partsouf, correctie van de Partsouf, dus in absoluut in de wereld van, uh, van absoluut de wereld van correctie, waar al het goede komt, hier op, op aarde, en op, overal in het uh, geheel daar werden zeer, bepaalde instellingen gemaakt in, die, in de wereld, dat wat nooit daarvoor geweest was. En daar was de in, instelling van die dertien kwam tot stand. Waardoor alles, het leven, uh, de, al die overeenkomst en regenschappen en alles mogelijk is geworden. Die 48 naar de punt. Kie, een bachol partsof sheba abija. 49. De tikun, rak gimir kelim shehem Bina. Ziran pin. Oemal goed. 50. We hasarim lahem hakelim dekeder Hochma. We haar rood. De volgende kolom linker kolom de eerste regel. De ketter, hochma, niet lapshu toch, hakli, habina, wezehu twee, bederig, klein. 48 na de punt. Die ein Bachol Partsuf scheb abiya, want in elke Partsuf van die vier Werelden abia das ist dann afkorting abiya, so wir, von vier Werelden, absolut, bria jezira, jezira, en a seya, abiya die kleine äh dat er geen, in, dat in alle vier werelden abiya de tikun van de correctie, dus van het zelut, zijn er niet meer dan Rak, Adan, slechts. Rak is slechts. Gimir kilim, Shehem, drie kilim alleen maar. Dus vanaf de zelut hebben we alleen maar drie kilim. Let wat je ons vertelt. Bina, dubbele punt, Bina is Jerambinum, maar goed. Vijftig. We chasserim hem en er ontbreekt aan hen, in die part, aan die partzufim, in, in die vier werelden, ontbreken aan hen, hakilim de keter we De kilim van keter en chochma ontbreken. Ja? Dus keter en chochma, die ontbreken aan alle partzufim aan, aan alle, alles, wat is partsofim, alles wat leeft, qua krachten, alles wat geschapen is, in deze vier werelden, dat is, dat is, dat is partsofim. Maar hij spreekt van partsofim, ik bedoel, dit dan hoger, daar, van hoger kunnen we lagere leren. Dus nog een keer, drie kilim zijn er, en die twee ontbreken, ketteren, hoogma hebben we niet, tot gmartikoen, tot de uiteindelijke correctie. We houden rood en, en, het, en lichten, twee kilim ontbreken, en, die, en, welke, en lichten die daarmee overeenkomen komen. Ja? De lichten die die kilim vullen of zou, gevuld zou hebben. We houden rood en de lichten, de ketter, Chogma. en de lichten van de ketter en de chogma. niet lapsu, de eerste regel bovenaan, die zijn, worden ingebed, toch ha-kli de bina. In de klief van de bina. We zeggen en dat is, baderig klaltwee, in het algemeen. Erg cruciaal, belangrijk, niet fasted. Dus Vanaf de wereld at Zilud, van die vier werelden, hebben we alleen maar drie kilim. Ook de mens heeft ook drie kilim, ja? Uh, bina, zeeran pin en mal goed. Oftewel bina is nev neshama, ja? Als we dat qua... we kunnen altijd iets uitdrukken. Hij ja, spreekt van Kilim, Daarom spreekt je dan van sferot En als we spreken van het niveau van van een dan spreken we van licht. Dan spreken we ja, neshama rood en, en nev Dus wat zeg je ja? ons? In al die vier werelden, dat is onze eigenlijk hele studie van. In al, in al die vier werelden van de correctie, dus van uh, die vier werelden, zijn er drie kelingen. Bina, Zeran, Pin en Malchun. En die ketteren, en ontbreken. Kijk, ontbreken betekent niet, niet, niet worden, niet, kunnen niet gecorrigeerd worden. Hoe, op welke manier zullen we dat leren? Eh. Uh, en de lichten die, lichte die behoren bij de kli, Keter en Chochma, die worden ingebed in de kli van Bina. Duidelijk? Dus de twee Kelim zijn er niet, maar de lichten wel. Ja? De Kelim niet, waarom niet? Natuurlijk Kelim bestaan, maar wij kunnen ze niet ervaren. Ja? Daarom de Kelim, Keter en Chochma, zijn er niet, als het, wat, wat is zijn er niet, wat betekent dat er kilim er niet zijn. Men spreekt dat, men zegt zo, als kilim er niet zijn, betekent dat men kan ze niet ervaren, men kan ze niet uh, voelen, dan is het net of het niet bestaat, duidelijk. <coughs> dus kilim van ketterhochma zijn er niet, betekent men kan ze niet tot gemartikum, tot de uiteindelijke correctie, kan men ze niet ervaren. Kan men geen licht daarin ontvangen. Ook een andere, andere definitie. Maar lichten van hen, lichten kan je niet euh, lichten komen, lichten zijn er altijd. Dus de lichten, die behoren daarbij bij de, bij de klie, ketter en maar, die worden ingebed in de klie bina. Oké. Okay. Dat is wat je, heeft hij heeft ons gevoerd. Hè? Dat weten we, dat lichten zijn er. Maar kelim alleen maar, eigenlijk vijf lichten zijn er wel, beschikbaar. Hoe, we, maar de kelim, kelim alleen maar drie. Onthoud het erg goed. Maar dat is in het algemeen. Wat betekent in het algemeen? Als wij nemen dan een parzoof, uh, of de wereld absoluut. Dan hebben we inderdaad zo so op die manier. Dat, uh, in het algemeen. Dat keter, kli, keter en hochma die als het ware ontbreken. En wat het al onbreken zullen zien. En bina, zerantwin en macho nou die bestaan. Amnam 31. <coughs> sorry, wat zeg ik 31. זה זה דלינקר קולום דריךל תרי. אמנם nada אמנם בaderaח פרט יש ב'חול ספירה דרי גימיל קילימ אילו ו'affilo ב'כתר כוחמה ש'ешь גימיל פיר קילימ בינה זו ב'כתר we gaan jes, bina, zeeran, pin, 5 we, vijf, begogma. Twee, amnam, echter, bij derg praat, in, in het bijzonder. Dus, in, in het, ja, zo zeggen we, ja, dus niet in het algemene aspect, maar in het bijzonder. Dus, eh, uh, Sfera, Kilim, In elke Sfera zijn er drie deze Kilim. Dus in alle vijf Sfera, in, in het bijzondere, uh, elke, in elke, elke Sfera zijn er die deze drie Kilim. Waafilub, Ketter, Wechochma, en zelfs in de keter en Wechma. Dus als wij nemen, wat betekent dat? Als wij nemen een algemeen aspect, dan zijn er alleen maar drie en ketter en hoogma ontbreken. Maar als we nemen dan iets wat een concreet parzu of een konkreet object dan heb je in elke sfera zijn er drie, drie deze drie kelim aanwezig. Ook in ketter en ook in hoogma. Dus schejes, gimel vier kilim, bina, zon beketer, dat er drie kilim zijn er bina, zon, zon betekent zeer en binnen Nukwa. Dus hij pakte die beide samen. Dus drie kelim in de ketter. We gaan eerst binnen, zeer aan we noeken over gogma. En gogma heeft ook drie, drie ja Dus in het algemeen niet. Ja, in het algemeen zoals de wereld absoluut Maar concreet, elke, laten we zeggen, schepping die daar bijvoorbeeld gaat ervaren, daar iets, of dat, dan in het bijzondere wel, in het bijzondere hebben wij hebben wij vijf kilim, ja, in het bijzondere drie kilim, ook de mens heeft drie kilim als algemeen hebben wij drie kilim en kettergokma bij ons ontbreekt, ja, maar in het bijzondere in het bijzondere kunnen we dan hebben we ook tien, ook ook drie, ook vijf, sorry, vijf, vijf kilim, dus uh, laten we zeggen, uh, laten we het zo en dan in het bijzonder heeft dus een dus, keter drie kilim. En gochma heeft drie kilim. Uh, vijf, de regel vijf. We gaan, yes, bina, zon, babina. En zo so is er uh, bina en ze en ookwa in de bina. Dus allemaal, elke sphera heeft drie in zichzelf. We goelen cool en so Zes, boven she de keter we hokhma khsra bkhol asirot le tof tokh vadisirots op de manier dat in eleke, op, de, op de manier dat de kli van keter en van de hokhma ontbreken in elke sferot in alle sferot dus in de individuele keter kan wel drie zijn keter ontbreken ook oh dus on bestaan die drie dus bina ze ran pinen maar in elke sfera ontbreken die twee. Dat is belangrijk voor ons om dat te leren. Dus dat ketteren, hoogma, ontbreken. U, vina, zeer en u, zeer en pien, en ukwa, eerst pachola Tervel, Terwijl vina, en zeer pi. en pien, en bestaat in elke in sfera, die, die zijn er wel. Ja, we hebben een beetje daarover gehad, nog een keer. En nu, dat is wel belangrijk wat je ons vertelde als basis. And you have a fetter. But uh, what's tot what tot so far what tot so far betreft dialogue. On Stellingen. Unless I'm hand kommt alles in order. It is niet intellectual, absolute niet intellectuel. It is it is hastelik, but niet intellectuel. Uh, acht. V eilu gimel hakili. Bina. Viran Pumalhu. 9. Mithalkim le Yutsferot boven ze. En dit. Oh, het is misschien handig om te kijken. Het is misschien handig om te kijken naar uh, de tekening. We hebben een tekening een keertje opgemaakt op de pagina 51. Oh, sorry, tekening, voor de les 51. Kijk goed naar deze tekening eventjes bovenaan, nee no, niet bovenaan, rechts, rechts op de tekening staat Arihantin. Zie je dat pin. En we zien de Arihantin, we zien Keter Chokmah. En dan een streep, En dan daaronder zien we Bina, ja, uh, yeah? Bina, uh, dus uh, eigenlijk. Uh, Bina zeer en maar goed zijn beneden. We hebben dat ze niet zo genoemd, dat doet er niet toe. Maar die twee zijn afgeschermd. Wat zeggen die nu, nu ons? Dat die drie onderste sferot dus binnen. En goed Kijk, op de tekening kunnen we het ook zien. Dat van boven hebben we een stree, we hebben een, een pijltje opgemaakt. Zit u een pijltje? Rechts. Van het hoofd hebben we laten zien, dat een bina is, pijltje naar beneden, dat bina is naar, naar het lichaam, als het ware, naar beneden is gekomen uit het hoofd. En daaronder zijn er al nog sfeerot, Geset het uh, gwora, gwora, en dan een borst. We hebben dat niet geschreven wat het allemaal is. Borst, dat is dan ja. En dan daaronder hebben we niet, die namen nog niet gezet. Doe je niet toe? Dan, dat betekent dan boven, uh, dan betekent Bina, en dan uh, Zerampin en goed. Principe. Dus wat hij, wat hij ons verder vertelt. We Eilu Gimela Kilim, en deze drie Kilim. Bina, we zeer aan en Malchud. Dus die Bina zeer en malchut, Dus die naar beneden, die beneden, onder die, onder, eronder, eronder onder die twee bovenste sferoot staan. Dus na, onder de ketter en Gochma staan, in elke parsoef. Uh, uh, negen, mit Halkiem, lejud, sferoot boven, ze, die worden uh, ingedeeld in tien. Oké? Okay? Wij We weten dat alles, er bestaat in principe. Alles wat zich een beetje afzonder, alles wat zich af een bepaalde entiteit. Iets wat zich af, af, uh, verschilt, zich uh, afscheidt als het ware, van een ander in het geestelijke, dat wordt als een aparte entiteit gezien. En dat kan men altijd indelen en zien, ja of niet? Net zoals we hebben gezegd, uh, een jongetje van twee jaar en zijn vader van twee meter basketballer. Ja, die is kleiner, maar die heeft op zichzelf alle tien. En de vader heeft tien. Dus zo so is ook hier. Wat hij ons gaat vertellen is het volgende. Dat ketterhochma, we hebben gezegd, die is afgesloten. Dat die hebben we niet in het Vanaf het hebben we die niet. En wat wij zien hier op de tekening, dat that kettergokma in het uh, in Arichampin en dan een streepje, dan betekent dat wij dat licht niet meer ontvangen van het hoofd. Nou, niet direct, we zullen zien. Maar die drie sferot die naar beneden is gevallen, als het ware, die drie sferot die wel, uh, uh, de drie, drie kelim, die wel bestaan, dus bina pin en goed. Die kunnen wij zeggen Hij zegt ons. Die kunnen wij indelen. In tienspherot. Op zichzelf. duidelijk Die kunnen wij die bestaan uit tien Dus kater hochma maar interesseren ons nu op dit moment niet. Waarom niet? Dat ze die bestaan niet vanaf de vier werelden abia, die hebben we niet. Dus daar spreken we niet over. Zullen so, we een keertje veel over spreken, maar nu is nog niet. niet. Wat er wel bestaat is is die drie kilim. Ja, dus Bina, Sirampien en Malchut. Die drie bestaan. En omdat zij een ander bestaan, als het ware, apart zijn gekomen uh, uh, van die Ketter en kan men zij ook als eenheid zien en indelen hen, verdelen hen in tien sferot. Dat is voor ons belangrijk. Onder elkaar. Ja, uiteindelijk. Ja, Ja, ja inderdaad. Dus die drie, die worden als, als eenheid gezien. En natuurlijk, natuurlijk zijn er altijd indeling, indelingen mogelijk. Binnen die tien kunnen we weer andere, andere tien zien. Dus het is altijd zo dat één een grote eenheid wordt, totaliteit, on, als het ware, onderloop genomen. En dan hebben we nodig... Als wij dan bepaalde andere aspecten willen onder ogen krijgen, dan kunnen we nog andere indelingen doen. Ja of niet? Als wij, laten we zeggen, wat, wat is een goed, goede vraag. Dus Bina, Serampine, goed, die worden als tien nu weer ingedeeld. Tien Maar stel dat wij zouden willen Bina onder ogen nemen, dan gaan we ook weer andere indelingen doen. Ook weer van tien en weer andere, uh, andere facetten daarin. Elementen, indelen en duidelijk. Dus, maar voorlopig nemen we dan entiteit van die drie, drie kilim, globaal. Bina, serampien en, en maalgoed. En die gaan we nu ook weer zien als tien. Dat principe is erg belangrijk. Alles kunnen we in principe zien als tien. Als het zich onderscheidt van iets anders. Ja? Zodra onderscheid, en zo'n onderscheid is dat het een andere eigenschap verkrijgt dan daarvoor, dan kan men dat altijd in zin als tien. Hè? Want niets anders bestaat dan alles in Dus hij zegt, die mal uh, bina, ziran, en mal goed, uh, worden ingedeeld in tien, in tinsveroot, op de volgende manier. Let op. Dubbele punt. Ki, wachol egade, Mehem, kin, jez, yes, gimel, kavin. Want in elk daarvan zijn er drie uh, lijnen. Waarom, hoe, we hebben veel gesproken over lijnen in het algemeen. Rechts, links en het midden. Hoe, alles komt op zijn, op zijn plaats, maar in elke, dus in elke daarvan hebben wij drie lijnen. Onthoud dat erg goed, Vanuit, vanaf de wereld absoluut. Elke sfera heeft drie lijnen, rechts, links en het midden. En verder, verder, komt zo. Dus, er zijn, Kiewachol, ik ga met hem, tien, yes, gimmel, kabin, want in elke daarvan zijn er eh, drie lijnen. Zie je dat? Oh, in elke klie, hij noemt het klie, in klie zijn er drie lijnen. Dus drie, Klie is ook licht, dat weten we, ja. Onthoud dat er goed, kli is niet iets dat het iets van een iets, iets, uh, bepaalde stof is. Licht, het is ook een licht. Alleen dat is een grove licht. Eigenlijk? Klie is een grove licht, is een waarneming. Is een wens, is een waarneming. Eindelijk? En En die hebben we dan altijd rechts en links en het midden. Dubbele punt, jamien. Rechts, small, links, emtsa, het midden. Drie lijnen. Punt. Gimil, elf, Hakavin, Hakavin, Sheba, Bina, Nasule, Chabad. Dus drie. Eerste. Dus drie lijnen. In de binar, die zijn geworden tot Chabad. Kijk nou naar, de onze, naar onze tekening. Voor 51. En kijk naar de. Niet iedereen heeft het in het rood. Doet er niet toe. Uh, dan kijk naar de tweede. Van rechts. De tweede. Tweede. Zeg je de Tweede parzoef. Het is wel in rood bij ons. Maar doet er niet toe. En daarboven staat het Above ima Ja? Abouweima. En wij spreken ook van Bina. Hetzelfde. Wij spreken van Bina. Ja of niet? Hij zegt Bina. Drie eerste lijnen. Dat is dan Bina. En daar worden. Die drie lijnen worden. In de Bina worden. Chabad. Kijk nou. Hier ook. Hebben wij ook. Hebben dat. Uh, waar begint dus de Abouweima? Die begint dus. Na dat streepje. Waar Keter zijn. Want dat zeggen we dan. Keter Die. Dat rekenen we niet daarbij bij de DT sferoot. En dan zien we kijk wat we zien we daar. Bij de abbewegen zien we rechts Hochma. Ja? Yeah? Uh, links zien we bina En rechts een beetje onder zien we uh, de is dat. Drie spheroten, dat zijn drie, dat, dat is hoofd. Eigenlijk. Drie spheroten, drie spheroten. Dat is ook zijn ook. Drie lijnen. Wat zijn de spirood? Spirood zijn ook lijnen. Lijnen is rechts, links en midden. Rechts, links en midden. Wat zijn de lijnen? Wat zijn de spirood? Yeah, de the, ene the straal van rechts. De andere the straal van links. En de derde is resultant. Er daarvan in het midden. En als we leren dat, zullen we altijd proberen dat na werk gedaan hebben, te komen naar het midden. Dus het gouden midden wordt niet om, niet om niets gezegd worden. Maar hier is het midden betekent qua werken. Niet alleen kunstmatig zoeken naar het gouden midden. Ja, laten we goed bij elkaar zijn. Maar echt door werk te doen, dat wij het midden, de middellijn als het ware, bereiken. Dus Chabad. Dat is wat hij zegt, bina. Dus wat hij nu, wat neemt hij dan nu in oogenschouw? Al de hele reeks wat we hier zien see, hier vanaf de bina, tot naar beneden, tot waar staat beneden? Parsa van het silud. Iedereen ziet het. Parsa van het In de eerste, in het eerste, zeg ik dat parsuf, tekening van de eerste parsuf Pin. Dus waar zijn die tien sfeerot, die drie sferot die, die hij nu noemt? Vanaf boven, vanaf de bina, dus dat streepje wat onder de ketter en zijn, tot aan de parsa van het silo, dat zijn die tien sfeerot, waar hij het over heeft. Dus dat is dan behelst bina plus zeer en bin, en plus malhut. Dat is allemaal, dat is wat hij zegt dat die zijn samen tien sfeerot. Waarbij? zegt hij, de bina in dat geheel van die tien sferot wordt vormd de, de, de hoofd, de tien spher, de tien, de, drie, sorry, de drie lijnen of drie, drie lijnen in het hoofd, dat zijn de ketter sorry dat zijn de uh, zoals hij zegt dat, chabad dus chokma bij ons is het ook se, bd, ja, sei, bijde, chokma, bina en dat. Dus de bina vormt het hoofd, als het ware van die tins Van die bina, zeeranpin en malchut. Dit onze indeling. Dat verder. Na de koma 11. Gimer kavin, schebe Dus de drie lijnen van zeeranpin. Die worden na hagat. Die worden hagat. Dus heset, gvorati, oh, feret. Op onze tekening hebben wij ze niet zo, omdat wij verschillende parzofien, wij hebben op deze tekening wel indelingen gemaakt naar parzofien, naar andere verschillende parzofien, maar dus geset, geworat Feret verret in die tinsverrot, die zijn, die vormt dus, wat hij zegt, zeer pin, het algemene zeer pin van die tinsverrot. Uh, We 12 na de coma, Wegimir Kavei, Hamalhoud en de drie, drie lijnen van de Malchut die zijn geworden tot Nihi, net zoals je ziet. Kijk nou beneden, dus tussen de taboer van, Ad, Ad, Ad, Ad, Ad, Ad, van uh, Arihanpin en Parsa van Atsilud, maar dan links. Kijk nou, daar staan ook netzag, hood, jesot en malgoed. Dus behalve malgoed hebben we ook dat netzag, zie je dat? Een hood en jesot. En malgoed hebben we gewoon opgemaakt hier om, om, uh, voor dat onderwerp wat we hebben toen behandeld. Duidelijk, ja? Dus, die, dus die deze ruimte dus, onderaan, onder die kwetterende gogma tot naar de parsa van het salut. Dat zijn tien sferot. Tien, sorry, tien, ja? Tien sferot, inderdaad. Waarbij de Bina die vormt, heeft haar eigen drie lijnen. Zij vormt als het ware het hoofd van die parsoef En dat is dan Chokma Bina Daad. Van die eenheid van tien. Dan Zeran Pin, die vormt Geset Dus Zeran Pin is altijd lichaam. Dus dat vormt lichaam. Geest het gratiferen van deze partsoef. En. en malchut Die dan behelst. Uh, beheert, beheert. Beheert ook. Die drie onderste lijnen maakt. ze ook net zo goed is zo. En dan hebben we. Negens sferot Hebben we. Geteld. Ja. Drie. Dertien. Sorry dertien. We ima malchut. Hakol, hakol, hakololatam, hem, en samen met de malgoed, die zij allemaal uh, uh, omvat, dus een, een algemene malgoed van het van hele persoon van van dan wordt het tien, tin sferot. Zo, so, stap voor stap zullen we dat, dat gaan behandelen en zullen we dat zien. Dat is wat de eerste indeling wat hij ons gemaakt had. Dat normaal zien we dat de tiends verrood zijn. De, de anderen interesseren ons. Ketter en Gochma. Die, die zijn boven. Die zijn als het ware afgesneden. Nu, die kelim kunnen we niet ervaren. Tot de komst van de Messias. Dus dat is, dat als het ware. We zullen zien de interactie. Hoe dat allemaal, wat dat allemaal gebeurt daar. We zullen zien. Maar de kelim niet. niet die kunnen we niet, niet ervaren. Dan heeft hij dan, daarom heeft hij alles wat eronder is, onder de ketterenhochma van Arihampin. Arihampin is representatief uh, voor de absolute. Alles hangt als het ware op die Arihampin, net als op een kerstboom. Kerstboom, ja, of, ik zeg het even, zo. Dat alles kan je dan ophangen, dan die Parzufin. Hangt op hem dan Parzuf, Abwe Jema, en dan, uh, et cetera, et cetera. Maar, maar dus ons, ons belang, ons, ons, oh, voor ons nieuw relevant is die tien sferot, dus vanaf, de, vanaf onder de ketter en want die, die kunnen we niet ervaren. Dan van onderaan, vanaf de bina tot een malchut, dat is het tien sferot. Oh, dat heeft je ons verteld. En, elke sphiero, en die, die drie elementen, bina, zeran, pint en, en malgoed dus die onderste drie sferot van die vijf totale sferot, elke daarvan heeft drie lijnen, rechts, links en het midden, ja en die zijn uitgedrukt door sferot, ja duidelijk, uh, Chogma, bina en dat, dat is bina, form, de, de bina vormt dan in dat geheel dat, en geset je verder, dat vormt dan dat middenstuk, zeer en peen, voor die voor in, dat part zo, in die partsoe van die sferoot. En de malgoed die vormt dan uh, met haar drie, uh, met haar drie van de malchut vormen dan de nehi. En hij bedoelt dan de malchut die dan komt tot de tabor. En er bestaat nog de malchut die helemaal onderaan staat, dus malchut, de malgoed, zoals we dat noemen en die is dan de totale mal goed, van, van voor de hele, voor het geheel, en dan wordt het 10 sferot. Dat is wat hij ons vertelt. Vanaf nu alles bestaat op die manier van 10 sferot. Dus elke afzonderlijke partsoef, als wij nemen, bestaat uit die tien sferot. tijdelijk. En ketterhochma bestaat niet als het ware. Het bestaat wel, maar het wordt niet ervaren. Dat is wat wij tot nu toe hebben geleerd. Zestig. En nu keren we terug naar, die, naar deze tekening, naar de partsoof Arihanpin. Dus in het algemeen aspect van die wereld, atzilut. We know dat Jean Baroche, de Arihanpin, de atzilut, Ela, Bet, zeventien, Sfiroot, Keter, Vechochma, Hanni Kraim. Ketra, vechokma achtin, stima, stimata, stimata, stimata. We hebben een bina, een selo, een a een mirožde, guf, dehainu, rak, vak, bechoser behosser, Amohin twintig, een en nu keert die terug naar de algemene partsoef van Arikampin, representatief als basis, als hoofdpartsoef, de hoofdpartsoef van de absolute. En als we weten hoe daar functioneert, dan zullen we ook weten, absoluut, dan hoeven we niet nog een keer te leren, dat in Assiabri, ja, het Zerao is net zo, die zijn net als, als uh, uh, uh, afdrukken van de absolute. En ook wij absoluut zo functioneren. we hoeven niet steeds en daar en daar naartoe gaan. Alleen die correlatie kunnen we dat leggen. Dat is aan ons. We know 16. En het is bekend. Shaein Baroos, de Dat er niet meer is dan in het hoofd van de Arijanpien. Zij niet meer dan Ella 17 bed sfeerot, maar twee sfeerot alleen. Keter, we gogma. Kijk nou naar onze arigantin rechts. Keter en gogma, zie je dat? En dan hebben wij zo'n dik, dikke, zo'n dik plak, zeg het, dik, een, een dikke streep, als het ware, gezet. Dat is het hoofd. Zie je dat? En daar hebben we gezegd drie eerste. En die zijn geworden hier tot twee eerste. Ja, of niet? In, in nieuw in Arikampien. Dus die, en dan we hebben ook gezien dat Bina, hebben we ook naar beneden een pijltje gemaakt, dat de Bina is naar beneden gekomen. En dat is een geweldige uh, zeg ik dat, uh, instelling wat van boven de schepper het licht Hij heeft. Dat zo bewerkstelligd om die Bina naar beneden te komen. En dan de hele redding. De hele redding. De hele redding is. Gekomen als, de eerste, uh, teken, als het eerste teken van de redding die van boven aan ons gegeven was. Aan, uh, is die het naar beneden brengen van die bina uit het hoofd. Dus waar staan dus die, die drie eerste gar? Dat is het hoofd van, ja, van Arigampin. En die bina werd gebracht naar beneden. Wat is beneden onder het hoofd? Lichaam. Dus Bina is gebracht naar het lichaam van, Bina, van Arihampin, werd gebracht, naar beneden gebracht, in het lichaam van Arigampin. Duidelijk? En dat is een geweldige iets, waaruit alles begint leven te verkrijgen. Want daarvoor was het niet zo, daarvoor was het onmogelijk om op 9 uh, sfeer, wat was het na de eerste... Zimt zo naar de eerste correctie. Negen svirat kunnen ontvangen in het licht en het tiende niet. Nou, dat de, het leven zou niet mogelijk zijn. Ik bedoel, dan zou alleen beneden in onze wereld zou alleen maar Djin zijn. Zoals vele generaties, alleen maar alleen maar dien men kon men ervaren en Hawaii kon men niet ervaren. En het, de naam Hawaii, barmhartigheid, dat komt juist door die instellingen wat allemaal wat we nu leren. Dat. Dat, dat, dat de weg naar, naar barmhartigheid, naar de weg naar de vervulling naar de, naar de is daarmee, dat is het begin van alles. Dat is trouwens ook de schepping van de wereld. is ook precies hetzelfde spreekt over dat. Ja, dat de breshit het begin en het begin, barailokim het de, de schip uh, Hawaii, oh het, niet Hawaii, Elohim, sorry, Elohim schip uh, de hemel en de aarde. De hemel en de aarde, dat is de Zerampin, en, en maar goed. En dat werd ook op die manier geschapen, waarbij de Bina uit het hoofd kwam uh, naar beneden, naar die uh, kinderen, als het ware, om daarmee een bepaalde en bepaalde zuigermechanismen, ja, mechanismen opbouwen, waarbij steeds die parsa, de levende parsa, parsa is, betekent niet iets dat het scheidingsleen is, maar parsa betekent een soort, he, een soort, uh, hoe kan ik het zeggen, een soort, uh, uh, Wolkje als het ware, dat omhoog en naar beneden gaat, geestelijk wolkje, uh, ja, naar boven en naar beneden gaat. Dat is net, maar, net als zuigeren. zuiger, ja, zo pushen en omhoog en naar beneden. En gaat het omhoog, en dan gaat het omhoog en dan gaat het weer naar beneden. En waarbij niet uh, zomaar naar boven en naar beneden, maar allemaal handelingen waarbij gaat het omhoog. Betekent dat die bijna weer terug, terugkeert naar, de, naar het hoofd en dan brengt ze dan licht naar beneden, en gaat ze weer naar beneden betekent een kleine toestand dus wanneer de pina naar beneden komt is een vorm van een kleine toestand om correctie tot stand te brengen ja? en gaat ze weer terug naar het hoofd, omhoog daarmee wordt weer een grote toestand bereikt, we zullen zien straks eventjes, dat jullie dat zien dus wat zegt hij ons in het hoofd van Arikantin zijn er maar alleen maar twee sferot. Wat zien we ook hier? Keter en Chokma. Anikraot. En hoe heten zij? zij? Ketra in het Aramees. Ketra we Chokma stimata. En Chokma. Chokma stimata betekent Chokma die. Uh, uh, niet zo, ja. Chokma die uh, verstopt als het ware is. De verstopte Chokma. Verstopt betekent dat zij, daaruit, dat daaruit, dat er geen gochma daaruit uh, kan schijnen. Ja? Verstopte gochma. Dus niet, niet gekende, men kan die kochma niet kennen. Dat betekent verstopt. 18 ja? na de koma. Wahabina, oh, let op wat je ons gaat vertellen. Wahabina. shelo en zijn bina, dus de bina van Arichampin. Ja, ze a, ah, Mirosh, de Arichampin. Zij kwam uit van het hoofd van de Arichampin. Zie dat? Ik in onze tekening rechts. 19. Benaar sta, leef goof, en is geworden tot het aspect goof, lichaam. Want alles wat uit het hoofd naar beneden komt, is lichaam. Ja, de heino, Dat wil zeggen. Rak wak. Bechosser 20. in de roos. Dat wil zeggen slechts wak. Wak is zes. Letterlijk is het. Uh, de vertaling is waf ktsavot Zes uiteinden. Ja. Dus alleen zes vierot. Bechosser. Hamogen de roos. Met het waarbij de mochen van het hoofd ontbreken. Wat betekent mogen van het hoofd ontbreken? Het licht van het hoofd ontbreekt. Ja, duidelijk. Als, het zich, als iets zich bevindt, als iets in een bepaalde sfera zich bevindt in het lichaam, dan betekent dat dat het ontbreekt haar aan het licht van het hoofd. Duidelijk of niet? Als iets bevindt, in het, bevindt zich in het hoofd, dan betekent dat, die, dat het uh, licht van het hoofd, kan ontvangen. Ja of niet? En als het zich bevindt in het lichaam, dan kan die het licht niet, niet ontvangen uit het hoofd, maar hij kan wel licht ontvangen van zes onderste, dus van zes dimensies van zeer Zo moeten we het zien. We zijn zo aba, hoort ze het ima 21 la om ze zo lebed 22. Gar wezaad. Oh, hier begint een cruciaal. Iets wat beginnetje van. Zeer belangrijke zaken. 20. Na de punt. En dat is het geheim van wat geschreven staat. Het staat ergens geschreven. Aba hoort zie het imala goeds. De vader die bracht de moeder naar beneden. Naar buiten. Het staat ergens geschreven in de Torah, maar waar, wat betekent dat? Men wist niet, maar dat is dan, de Torah is geschreven in allerlei code taal, om de Kabbalah weer te geven, om, de, om de, de, bo, de levensboom, de boom des levens, om uit te drukken in de taal van, gewoon van onze wereld. De vader heeft de moeder uit, uh, laten uitkomen. Ja? Wat, het al wat, kan je dan, wat kunnen ze daarvan leren? Niets. Uh, dat zij zo aardig is, misschien moraal, maar niet meer. Maar dat is hier, dat is wat, wat wij hebben geleerd. Die Dibina is nu naar beneden gegaan. Uit beid. het hoofd van Arijan Pien. Naar buiten. Naar buiten betekent buiten het hoofd. Buiten de vader. Uh, 21. Om um En om die reden. Oh, hier komt het cruciale. We hebben dat ook een beetje gehad, nog een keer, maar nu gaan we dat een beetje weer doen. En, en om die reden werd de bina, bina werd verdeeld, of ingedeeld, in twee aspecten. Gar en zat. Elke persoon heeft gar en zat. Gar betekent drie eerste. Gar is, eh, betekent in taal zelf betekent Gima drie eerste. Nou, in het hoofd zijn er altijd drie eerste. Behalve nu die in de die, die twee hebben. Maar normaal is het drie eerste in het hoofd en Zat betekent zeven onderste. Betekent zijn zeven onderste. Het Alge algemene indeling zo is: hoofd en het lichaam. En we kunnen ook in drie delen verdelen, maar dat kan ook zo. Dus, wat zeg je ons? Door het uitkomen van die bina uit het hoofd, ging die bina in het, in het lichaam, en hier dat, is, hier, hier dat is het begin van die, het getal 13, hoe dat tot stand komt. Want door het feit dat die bina uit het hoofd is gekomen, hier wordt, gaat die bina zich verdelen in twee deeltjes. Wat is de verdeling? wat is het verdeling in het geestelijke? In het geestelijke iets zich verdeelt, of uh, verdeelt zichzelf, of gaat, we gaan het zien, als iets een nieuwe eigenschap verkrijgt, dan wordt die tot een aparte eenheid. Maar wat hij ons nu gaat verteld, dat de Bina, die is nu uit het hoofd gekomen, die heeft, uh, die heeft twee, twee delen. Gar en zat. Dus, drie bovenste spiroot, het hoofd en het lichaam. Duidelijk? Dus tien spiroot. Eigenlijk tien spiroot heeft ze, Maar twee indelingen in het ja? hoofd en lichaam. Waarom? Dat zijn twee dingen die hebben verschillende eigenschappen. Ja of niet? In het hoofd heb je, heb je licht van het hoofd en het lichaam heb je dan licht. Het licht van zes onderste spiroot. Duidelijk? En daarom zijn ze ook als het ware uh, verdeeld